En de N200. Maar ook op de A7 staat file. Vanwege werkzaamheden bij Purmerend. In beide richtingen. Maar vooral naar Hoorn. Want daar heb je bijna 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek, Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dus lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM.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 En dat ze dus begon op de padvunnerij waar ze ook bij was. Daar komt jouw naam Rax vandaan. Van Raks, ja, dat komt uit het... Uh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 En toen zei ze op een gegeven moment, alle kinderen zeggen Raks, ik zeg ook geen Gentikimura, ik zeg Tante Raks. Nou en vanaf die tijd is het in de hele familie Raks gebleven. Nou ja, en ja, nou overal… Nou weet iedereen meteen uh, ja. waar mijn naam vandaan komt. Ja, ja. Nou ja, ik wist het natuurlijk wel, omdat ja. ik zelf uh, he, ik ook jaren je. bij de padvunnerij uh, ben geweest. Ja. Maar het is uh, natuurlijk een ongebruikelijke uh, voornaam, een, een prachtig, het is een erenaam uh, vind ik.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 Wil Kamphuis, Wim Keur, Eep Keur, ja wie nog meer, Benno drinken die was mee, en, uh, nou wie hadden we nog meer, Eens even goed nadenken, Karel van der Broek, Jan van der Bron, Rob Bastian, uh, Frans Pors, Willy Kamphuis, nou dat ik, zijn zo ik kan even, een lijst beginnen. nou precies, <laughs> dat waren uh, namen die, uh, nou, behalve dat jullie een weekend uh, op kamp gingen, de, uh, waren er nog meer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 We gaan weer even naar een muziekje luisteren.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 He, en het tamboometre, dat is later, ik heb inderdaad toen van de jongens met Sint Nicolaas een stok gekregen want ze vonden het leuker als echt, eh, ik liep dus meestal of naast de band of voor de band maar nooit echt als Tamboumertre maar gewoon als instructrice en toen vonden ze het leuker om toch een Tamboumertre erbij te hebben en omdat het eigenlijk een jeugdkorps of een trommelkorps, Tamboukorps dan zoals het officieel heet was wat alleen maar uit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 Over dat concours. Want dat was ook al heel snel. Want ik heb hier. Uh, nou ja, we, we hadden uh, de luisteraars die hier langer luisteren. hebben gehoord dat het uh, Tamboerkorps. op 19 juli 1952 officieel is opgericht. Daarvoor waren er al. Uh, 51. 51. Neem me niet kwalijk. Mm -hmm. 51, ja. Uh, waren ze al een tijdje. Aan, uh, een aantal aan het repeteren. Maar ik zie hier. dat op Hemelvaartsdag. 24 mei 1952. Hè,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 Die was die bedankt op een gegeven moment gewoon. Het ja. was uh, alleen maar serieus werken en nooit meer eens iets gezelligs door geen, uh, geen weekendje, geen Sinterklaas, noem maar op, wat dan ook. Dus toen ging het helaas, gingen er een heleboel af. Dus uh, toen kwam er een uh, noodkreet, heb ik gelezen. <laughs>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 En gevolg dat er ook meteen weer een heleboel knapen terugkwamen. Ja. Ook. En dat we in de tijd van ja, nee. toch weer een grote band hadden. Ja, gelukkig. En toen kwam de eerste uitvoering weer op 22 november, als ik dat goed heb. Ja, ja. Wat een geheugenrat. Ja. ja, nee, maar dat weet ik nog. Dat 22 november. En die uitvoering, nou, die was echt, echt heel erg goed. Heel erg. De recenties waren daar ook zo mooi van. Dat was. Ja, dat was een succes. Ja.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 Nee, dat hadden we niet. Nee, nee, nee dat hadden we ja, tegenwoordig niet. tegenwoordig zou alles op een uh, zou... cd'tje staan, Inderdaad. op een CD-rom. Ja. Uh, ik weet ook van mm -hmm. uh, musicals van school en uh, andere dingen. Dan krijgen ze allemaal een cd'tje mee naar huis. En dan is het gaat thuis maar uh, Ga draaien. en oefenen. oefenen. Ja. Ja. Nee, dat was in onze tijd niet. Nee, zijn we nee. al naar nee. een muziekje toe, uh, Pieter. Heb je nog wat moois voor ons in de aanbieding?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 Ja, dat was weer heerlijke muziek. Uh, tegenover mij zit uh, Rax uh, Rudolfus. Uh, sinds de oprichting in uh, juli 1951, jarenlang. Uh, ja, degene die het korps geleid heeft. Uh, ze was geen tambour zei ze. Maar, uh, ja, hoe noemde hij jezelf? Instructrice. Instructrice. Helemaal uh, self-made woman.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 Meestal begon een muziekkapel met een paar stukken te spelen. En dan kwam er weer een stukje van de tamboers ertussen door Daarna een pauze en dan weer alleen muziek. Een hele avond alleen muziekuitvoering. En dan na die tijd was er natuurlijk bal naar. Dat was toen nog natuurlijk. Hè? Ja de Moonlight. we uh, hebben we bijvoorbeeld een programma gehad in monopol Toen hadden onze kapel, de, de muziekkapel dus, die kregen nieuwe uniformen. Die kwamen voor het eerst in hun uniformen toen. Dat was, ik meende met het 35-jarig staan. En dat was nog onder leiding, het was de voorzitter, dat was meneer Schaap, Piet Schaap. Meneer Schaap van Uit de Uiterhalve de, straat. Uit ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat was ja. een actieve uh, man, want ik ben hem in meer dingen ja, tegengekomen. Ja, ja, zat altijd in uh, alle verenigingen, zeg maar rustig, ja.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 wit gebleven hè? Wij he? in het wit, ja. En de kapel die was toen in grijze broeken en blauwe jasjes en dus een soort uniformpet, een blauwe uniformpet. Ja, dus... Ja, keurig netjes. Met stropdas natuurlijk. Even... Ja. Met een stropdas, ja. dat, ja, dat, dat, dat zit er dat nog... Allemaal... Tegenwoordig dragen we geen stropdassen meer, maar toen was het allemaal nog keurig met stropdas en overhemd. ja. Ja, precies. En... Uh, we gaan een beetje uh, gezien de tijd uh, met rassen schreden uh, door uh, het succes uh, heen.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 Weekend met tamboers van Haarlem en Zandvoort. 15 en 16 juli 1956 ja. te Laren. Ja. Nou, dat was ook een uh, behoorlijke groep. Dat, dat kan je ja. ook niet meer in je eentje. Nee, dat ging niet meer. Nee. Maar. Als ik door het boek blader, dan zie ik alleen maar lovende recensies. Concert van Zandvoortse muziekkapel, werd succes. Uh, enkele nieuwe dieptetrommen bleek mijn reis te hebben aangeschaft. Uh, nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Iedere keer, oh en hier zie ik ook dat jullie uh, een hele avond gingen lopen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 Uh, toen bestonden jullie tien jaar en dan zie je ook dat er veel meer meisjes in het korp zitten. Ja, ja. toen zijn er inderdaad wat meisjes meegekomen. Onder andere de zusje van Van der Wolde. José van der Wolde, Thea van der Wolde. En uh, wie de zusjes dus Holstein zie je. Zusjes Holstein, Nel en Marianne, ja. En dan hadden we Puk van der Veer. Ja, oh ja maar. Sorry, neem ik ja. niet waarin. Puk van de Veer en Ellie Keur.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 Maar het was, uh, ja, daar werden we dus ook al voor gevraagd. En hier zie ik ook uh, bij de verjaardag van de burgemeester. die gewoon ja, naar nou baden gebracht. Op ja. de eerste huis op de hoek van de kostvloer en de Wilhelmineweg. Ja. ja, en ik zie, uh, uh, uh, wat, wat, ik was er ook nog een keer tegengekomen, een optreden bij de operettevereniging. Operette? Kermisklanten. Ja. ja. Uh -huh. Daar waren een paar tamboers voor nodig en toen hebben we er ongeveer negen jongens van ons mee moeten doen.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 En de jongens die kwamen met een cadeautje, die wisten dat hij gek van vliegen was. En die hadden een rondvlucht met elkaar bij elkaar geschraapt voor Amsterdam. Ja. Zo, met Martin ja. Air Charter. Ja. Oh, het ziet dat er nog geweldig uit, hè? Zo'n vliegtuig ja. <laughs> in 60. Ja, dat was echt nog zo'n <laughs> ja, zo klein kiesje zo, 50 vijftig jaar geleden. Alles rammelde dan ook, maar het was toch wel heel erg leuk dat ze het gedaan hadden. Ja. Ja.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 Dus die hadden nog een, uh, een leuke uh, ja, ja. tijd. Ja, die en, hebben dan uh, een pre, pre ja, gehad. die ja. zijn zelfs huwelijken gesloten. Ja. Van het, het, het, ook dat? Er zijn korps. ook huwelijken gesloten vanuit de Korps. Ja. ja. ja. Uh.